Cultuur op Radio Scorpio. Poëzie hoort op het podium, beweerden organisatoren van dit gloednieuwe initiatief. Woord werd bij de daad gevoegd en de avonden ontstonden. Nu, zondagavond, staan de eerste dichters op het podium in Café Libertad. Ik spreek met Pieter Vermeulen en Joris Verkammen. Welkom in de studio allebei. Hallo. Hallo. Hallo. In, uh, in Antwerpen en Gent worden al dergelijke initiatieven, uh, vrije podia zijn al georganiseerd voor het woord. En in Leuven ontbrak dit nog. Um, voelden jullie dit aan als een gemis? Ja, ik denk dat we dat wel kunnen zo stellen. Dat, uh, een vrij groot gemis was. In, in heel uh, België is er een vrij grote beweging bezig uh, binnen de poëzie. Die vooral die slijmpoëzie uh, naar voren brengt, maar ook poëzie die in... <laughs> ...in de beïnvloed door die slampoëzie, uh, ...dan wordt gebracht in zo op zo'n open podium. Behalve in Leuven ontbrak dat. En uh, wel, dat is al jaren zo aan de gang... ...dat ik in Antwerpen ga luisteren of in Gent... ...maar in Leuven was er niks. En hoe komt dat, denk je? Ik weet dat niet, dat vraag ik mij af... En Daarmee dat, wij dat, dat ik daar wou organiseren. En oh. daar kwam direct uh, positieve respons op, direct mannen die wou meehelpen. Mm -hmm. uh, dichters die en afkomen uit Antwerpen, uit andere steden. En wij hopen alleen maar dat dat zo uh, verder kan groeien. Zo. Ja. Ja. En waarom precies in Café Libertad? Um, ja, zo'n zo open podium, dat is helemaal iets anders dan, dan, dan zo'n een, een zaaltje met, met een, uh, een lezenaartje van voor, de dichter die komt. Een open podium is echt een, een café, daar mag je, een, bier gezopen worden, er mag gesmoord worden, mag van alle, dat is gewoon heel gewoon. Enkel dat daar een dichter van voor staat en die uh, het zijn publiek aanspreekt. En dat, is, dat zorgt voor een heel speciale sfeer en voor uh, echt heel veel ambiance, een feestje eigenlijk zo'n beetje. Ja, ik ben benieuwd. Mm -hmm. Uh, de titel De Avonden doet me meteen denken aan het boek van Gerard Treven. Is er een link? Ja, um, er is natuurlijk over nagedacht. En um, dat, ik ga wel even duur zuren uitleggen, maar ik ga het toch <laughs> proberen. Dus um, De Avonden, dat is, is eigenlijk een beetje als voorbeeld. Ik kan als voorbeeld dienen voor een tijd waarin het er heel veel veranderde, die vijftigers, waar dat er echt um, een hele omslag gebeurde, van waarden en normen. Um, maar dat staat voor ons niet zo centraal. Wat voor ons centraal staat, is die, is die manier waarop dat die uh, literatoren, die schrijvers, uh, op zoek gingen naar hun, naar hun publiek. Mm -hmm. En um, als ik daar een voorbeeldje van mag geven, aan wanneer dat wij Lutjebert op deze moment lezen, dan. Um, is dat niet die mens, Lutje die centraal staat met uh, de keizer van de vijftigers en, en, en uh, heel dat verzet en zo, maar komt er iets boven drijven? Iets heel oprecht, iets heel eerlijks, iets heel authent authentiek. En um, dat is voor ons heel interessant. Ik denk dat dat heel, heel hard aanwezig is, dat mensen op dit moment, dichters daar op dit moment naar zoeken. Mm -hmm. uh, beïnvloed door die slampoetry, dat, dat er een nieuwe herme hermeticiteit ontstaat, maar Um, dat daardoor ook een, een, een, een drang ontstaat om dat naar het publiek toe te brengen en het publiek aan te spreken en daarnaar te zoeken. Ik denk mm -hmm. dat. Dus jullie proberen ook de barrière met het publiek zo veel mogelijk te verbreken, als ik het goed heb. Ja, dat, is, dat staat centraal. Dus het moet echt direct naar het publiek toegebracht worden. Geen nonsens, geen, geen stijlfoefjes of mm -hmm. weet ik veel. Gewoon, up de gebruik je stem, ben wie dat je als dichter en, en spreek. Ja, en hoe ziet het er dan precies uit? Uh, hoe gaat dat in zijn werk, zo'n performanceavond? Um, deze avond, deze editie, hebben we echt een geweldig programma. Um, we hebben S uh, Sammy de Burggrave, ah, ja. van Passaporta. Uh -huh. um, Sasha de Bakker, ook van Passaporta, die de slam daar heeft gedaan. Um, dan hebben we Enak uh, Kortebeek en Maaike Nouvelle. Uh, echt een geweldig uh, podium. En um, Zij zullen dat gewoon heel in hun Programma uh, brengen en met een beetje korte aankondiging, maar het publiek kan gewoon zitten en komen en, en een pintje drinken en luisteren. Ja, ja. dus um, Sasha de Bakker en Sammy de Brugge dat zijn slam um, dichters. En wat zijn dat precies, slam dichters? Dat zijn uh, dichters die heel een beetje beïnvloed zijn geweest door, door hip-hop en zo. Mm -hmm. Dus die, die dingen. En um, die vandaar het ook vertrekken.